Dit is de podcast van het Bartimeus iPhone iPad Vragenuur van vrijdag 29 juni 2012. Dit Vragenuur wordt iedere vrijdag gehouden van 3 tot 4 uur smiddags. Heeft u vragen voor dit Vragenuur? Stuur dan een mail naar i ask Bartimeus.nl. Wilt u meedoen aan dit Vragenuur? Ga dan op vrijdagmiddag naar www.bartimieus.nl/schuine-streep I-ask. Oké, okay, dan uh, gaan we vandaag van start uh, even kijken. Ik heb geen vragen uit de I-ask. Ik heb van de week nog even Dirk gevraagd uh, of hij als de vragen waren uh, die mij wilde toesturen. Ik heb niks gezien in de postbus, dus ik neem aan dat er geen vragen zijn. Um, de onderwerp voor vandaag. Um, ik heb de twee uitgezocht en dat zijn omdat de vorige keer Egbert al vroeg iets over de Facebook, heb ik twee uh, facebook appjes eruit gevist die al eerder ergens waren besproken over de accessibility, oftewel de toegankelijkheid ervan. En de twee die ik wil bespreken is de Voicebook en de Facely HD geloof ik heet die. Uh, daarna zullen de, de vragen vanuit, uh, vanuit jullie uh, volgen. En ik hoop dat ik uh, jullie van de dienst kan zijn om antwoorden te geven. Maar we zijn met z'n vijven, dus dat moet lukken dat er uh, vast nog wel iemand anders is die uh, antwoord op vragen weet. Um, als er geen opmerkingen zijn, dan uh, ga ik van start. Ik laat even de mic los. Wel jammer, wel jammer dat de uh, echtwet er dan niet is, voor zover ik nu zie. Omdat hij speciaal om dat onderwerp had gevraagd. Maar goed. ...dan hoort hij het misschien nog eens terug op de podcast. Ja, nou misschien hebben jullie een, een, een leuke app gevonden... ...die je zegt van nou, oké, okay, die wil ik wel eens inbrengen... ...en uh, daar iets over vertellen. Daar is natuurlijk al uh, ruimte voor vandaag. Het ging net even over uh, Google Chrome op Cello uh, ...en uh, daarvan werd dus gezegd dat die heel onlangs is uitgekomen... ...maar dat hij nou juist weer niet voor ons bruikbaar is. Wat natuurlijk heel raar is op zichzelf, want... Uh, Google doet zelf met zijn Android uh, ook een hoop aan uh, toegankelijkheid. Althans, dat pretenderen uh, ze. Het komt nog niet zo heel geweldig van de grond, heb ik de indruk. Maar goed, het komt langzaam maar zeker. En dan uh, denk ik van, uh, zouden ze dan expres die uh, Google Chrome niet zo goed toegankelijk maken om, uh, om uh, te zorgen dat we allemaal weer lekker naar uh, Android uh, overstappen. Lijken we, uh, hè? Ik bedoel, uh, het, het is minstens gek. Ja, dat zou wel heel erg zijn, inderdaad. Want um, ja, ik, ik, ik heb hem proberen te gebruiken, maar ik kom niet eens door het eerste scherm heen. Dus hij is volgens mij niet toegankelijk. Um, is het idee dat ik hem dadelijk eens er even opzet en dat we er samen naar kijken? Of uh, zeg je nou oké, okay, dat, uh, dat geloof ik geloof ik wel? Kijk, het lijkt mij dat uh, ze het niet met voorop gezet, uh, idee doen van goh, we gaan het lekker niet toegankelijk maken. Dat lijkt mij niet. Uh, ik denk dat een browser sowieso uh, aardig moeilijk is en of ze aan de toegankelijkheid hebben gedacht. Er is volgens mij maar één meneer, zo'n Indiaanse meneer, die zich daar voornamelijk mee bezig Dus dat moet dan maar net dat hij dan daar mee gemoeid is zijn, denk ik hoor. Ja, want ik vraag me wel eens af, nu heb je het dan over Android, maar bijvoorbeeld die WBC, hè, dat waren allemaal workshops, maar is er dan ook al iemand aanwezig die specifiek over de voice overgaat, gaat of is dat bij jullie bekend? Inderdaad, je hebt het nou over een Iraanse man of iemand bij Android. Maar uh, zijn er ook veel mensen dan uh, die voor VoiceOver specifiek testen? Nee er, zijn, uh, uh, nee, er wordt niet getest op VoiceOver. Tenminste, niet tot zover ik weet. Niet in ieder geval, uh, volgens mij heb ik wel eens ergens wat gelezen dat ze het uh, eventjes snel doen. Maar ook, dat merk je ook dat ze dat niet testen, omdat uh, er nog steeds. ...apjes op de markt komen, ook op de... ...dan heb ik het over de Apple Market natuurlijk... ...die uh, gewoon niet goed gelabeld zijn... ...of uh, niet voor over toegankelijk zijn. Dus ik neem aan dat ze daar echt niet op getest worden. Ik weet wel dat... Um, ...Derek het hooit is, heeft aangekaart... ...bij de Apple mensen in Nederland... ...en uh, inderdaad, die vonden het eigenlijk... ...niet belangrijk genoeg... Um, uh, we hebben wel een voorstel gedaan om een soort, uh, ja, een soort labeltje eraan toe te voegen, maar ik weet niet in hoeverre dat uh, nu uh, ja, opgevolgd gaat worden. Um, een klein beginnetje probeer ik dan wel te maken op de Blink magazine, want daar uh, doe ik net zoals bij Applefish uh, wel zelf even de appjes checken op voice-over toegankelijkheid of ze sowieso uh, goed alle plekken goed te, te bereiken zijn met VoiceOver, dus of alles wat het uitgesproken bereikbaar is en of uh, de labels uh, goed zijn aangegeven. En, uh, ik heb er nu al een aantal aangemaakt in, uh, in het kopje iOS. Daar vind je een aantal uh, appjes die ik al getest heb en dan hoor je vanzelf eigenlijk als je hem opent van oké okay, hoe toegankelijk is die, is die uh, VoiceOver uh, volledig toegankelijk of die is die gedeeltelijk toegankelijk. Is er goed gelabeld of is er niet goed gelabeld? Dus dat zijn ongeveer de uh, dingen waar ik ze op test. En uh, hopelijk in, het, uh, in de toekomst uh, waar meerdere mensen uh, uh, appjes op gaan testen. Zodat we een eigen Nederlandse database krijgen hopelijk. Is dat een beetje antwoord op je vraag of niet? Ja klopt, dat zou inderdaad wel geweldig zijn als er een soort van database komt. Want uh, er zijn natuurlijk voor uh, blinden wel verschillende partijen bezig. Maar dat er ook inderdaad één lijst komt van toegankelijkheid uh, van de iPhone. Maar uh, ik vind het dan inderdaad... Um, want Apple heeft dan standaard uh, natuurlijk al die, die, die rotor en al die voice-over uh, gebaren gemaakt. Maar dat ze daar dan niet verder mee gaan, dat is natuurlijk wel, uh, wel jammer. Maar uh, ja... Op zich zijn ze best wel uh, toegankelijk. Maar inderdaad, zijn de, uh, niet dat ik weet dat ze er echt op testen. Nou, wie weet in de, in de toekomst, als we een, een goed begin maken, kunnen zij misschien uh, opvolgen. Je weet het niet. Um, even kijken hoor. Uh, dus als ik het goed begrijp, uh, is het heel leuk dat ik uh, Facebook appjes ga doen. Maar volgens uh, nou, waarschijnlijk zijn jullie daar al een beetje van op de hoogte. Um, uh, ik weet niet of jullie sowieso op Facebook zitten. Uh, ik wilde beginnen met de uh, Voicebook. Is die bij jullie bekend? Uh, als ik voor mezelf mag spreken. Uh, ik niet. Ik maak alleen gebruik van de originele Facebook Messenger app. Oké. Okay. Uh, <coughs> ik ga even de iPad opstarten. Uh, even kijken of dat... Even de mic vastgezet hoor. Uh, 1, 2, 3. Voice-offer. Tot nou, ik hoop dat hij op zijn kop staat. staat omgekeerd. Staat omgekeerd. Facebook. Oké, okay, het uh, appje wat ik. Uh, nou, ik heb twee appjes uitgekozen, de Voicebook en de Facely HD. Omdat deze op Engelse websites worden besproken, zeg maar, als uh, toegankelijke optie om Facebook wat toegankelijker te maken. Nou, Voicebook had ik als eerste gevonden, dus die uh, laat ik als, uh, als eerste. Facebook. Facebook. Voicebook spel je V-O-I-C-E en dan B-O-O-K. Stand. Facebook. Okay. 33 minuten ago. Wat bedoel hallo? Aanpasbaar. Voicebook um, is bedoeld voor uh, mensen die blind zijn. Dat betekent dat je geen foto's, video's of wat uh, van dat soort zeg maar in deze app zou kunnen bekijken. Uh, het is een, uh, ja, een, een vereenvoudigde versie van, uh, van Facebook. Er zitten ook uh, wat beperkingen aan, tenminste dat vind ik uh, dat het een beperking is. Maar daar mogen jullie zelf je oordeel over geven. Um, hij is voor de iPhone en niet voor de iPad. Um, je moet voice-over aan hebben om hem goed te kunnen gebruiken. Ik heb hem nu aangezet. Als je hem gaat installeren uh, je haalt hem van de App Store en je gaat hem installeren. Dan uh, moet je je eerst gaan aanmelden bij de Facebook. Dat gaat dus uh, zodra ik de app opstart, als ik hem heb geïnstalleerd. Uh, stuurt hij mij door naar de Facebook website. En daar kan ik me dan aanmelden met mijn uh, Facebook account. Vervolgens uh, gaat, hij, uh, zeggen, uh, nou ja, gaat hij vragen of dit... Uh, ...op je toegang mag krijgen tot de Facebook-informatie. En uh, de berichten die ik hiermee maak... Uh, ...wie die mag zien, zeg maar. Nou, standaard staat dat op vrienden. Allereerst de scherm waar je tegenkomt. Even kijken. Um, krijg je... Even kijken hoor. Uh, je hebt... De, de Als je ingelogd bent... ...in dingen dan krijg je twee knoppen een annuleren en een aanmelden links annuleren en rechts aanmelden en uh, er staat een boodschapje wie kan berichten van deze app op facebook zien en dan kun je kiezen tussen vrienden openbaar en alleen ik alleen dat is dan weer net niet toegankelijk standaard stond hij bij mij in ieder geval op vrienden en dat is waarschijnlijk ook de instelling die ik binnen facebook heb gemaakt <kijkt> vervolgens uh, druk ik de knop aanmelden in en dan komt hij nog met uh, de melding van oké, okay, wil je toestemming geven dat aan dit appje of die berichten mag plaatsen namens jou en uh, dat die toegang heeft tot de berichten van jouw nieuwsoverzicht. En uh, dan kan je een knop onderin, alle toestaan, als je daarop dubbelklikt dan uh, geef je toestemming dat de informatie van Facebook kan worden gebruikt in dit appje. En dan vervolgens heb je hem geïnstalleerd en kun je hem gaan gebruiken. Nou, ik heb hem nu dus al geïnstalleerd. En uh, er is één, één manier eigenlijk waarop... Nou, ik zal even laten horen wat hij Het is een Engels... 1 of 10. Het is een Engelse uh, app, dus uh, het is allemaal Engels uitgesproken met de opties, zeg maar. Wat hij nu zei is Nieuwsfeed 1 of 10... Oftewel, uh, nieuwtjes. Uh, of, uh, dit is nummertje 1 van 10 nieuwtjes die hij heeft. Dit is de kop. Als ik nu doorloop. 33 minuten ago, wat met hallo. Aanpasbaar. Ik heb nu de pijl uh, naar rechts geschoven en ik hoor het eerste bericht. Het eerste bericht zegt hoe lang geleden iemand wat heeft neergezet. Namelijk uh, 33 minuten geleden heeft MacBart, hallo getypt. Nou. Ik ben MacBart, dus ik heb dit berichtje zelf hier opgezet. Als ik nu verder wil lopen. 17 hoes Agro, Mac EB30 slash 50 wat een hitte sniewen. Ik ga zo zozeer huis kijken met favoriet. Nou, dit is uh, een ander berichtje, die heb ik van Mac gehad. En um, door de berichten heen lopen doe ik dus met de pijlen omhoog en omlaag door de berichten zelf heen lopen 15 kan natuurlijk weer met uh, bloed, de pijl naar of 3 rechts en naar, hoes. naar rechts. 17 hoes ago... ...mak echt weer 30/50 slash wat een hitte smielen... Ik ga zo zeer gaan kijken met favoriet Denzel Washington. Sorry als dat fout geschreven staat. Val ik meteen keurig door de mand als enigszins intellect smielen... Hoe dan ook. Leven Apple TV. Daar ga ik hem huren. Hadden we al reclame gemaakt voor de Yoma Show? Nee. A, S, zaterdag van 19.00 tot 22.00 uurtje langer. Maar het is dan ook de aller aller allerlaatste radio centraal. NL, aanpasbaar. Oké, okay. dit was het berichtje uh, van, uh, van Mac, uh, Egbert, Die heb ik 17 uur geleden gekregen. Als ik hier met dit berichtje wat wil gaan doen, uh, dan dubbeltik ik erop. Wie het is. Oké, okay, dan krijg ik een optiemenu en als eerste hoor ik like this, oftewel like this. En dat is als je een berichtje leuk vindt. Ik neem aan dat ik de mensen van uh, die Facebook gebruiken niet hoeft uit te leggen wat de basis van Facebook is. Uh, dat laat ik ook liever over aan Dirk, want die wilde er een hele special van maken geloof ik. Dus um, like this is als je een, uh, een berichtje leuk vindt. Nou, dan kan je deze activeren door erop dubbel te tikken. De volgende loop ik doorheen met de pijltoets naar rechts, dus vegen naar rechts, uh, staat er add comment, oftewel ik kan hier commentaar op geven <coughs> en weer hetzelfde idee. Ik dubbeltik hierop en vervolgens kan ik een commentaar toevoegen. Ik loop door, hier staat post status, oftewel dit is um, als ik zelf een berichtje op mijn eigen wil zetten, dan uh, gebruik ik deze als ik hierop dubbel tik, dan knop. krijg ik een cancel knop, poststatus koptekst, de koptekst, save knop, een save knopje, enter. Status information: heren en tap de bonen. Button to post. It to facebook Textveld. oftewel een tekstveld. Uh, die dubbeltik in. En een staat hier en tap de bonenbutton to post IT tofacibok. Tekstveld. Beweekbaar. En ik kan hier vervolgens wat gaan intypen. Nou, Hoofdletter. Even kort zijn. Hoi. En vervolgens uh, ga ik naar de saven knop, oftewel de safeknop die uh, rechtsbovenin zit. En dubbelty. 17 Hoers AGO, mak 30 50 ja, okay. 17 Hoers 17 mak news item 2 of 10, okay. tekst. Hij staat op, uh, hij gaat weer terug naar het overzicht, het nieuwsoverzicht, uh, vervolgens Nederlands. kan ik hier doorheen lopen, oh, dat is niet... Nederlands, hier. 17 Hoers, Checking Facebook voor, Checking Facebook voor nieuwposts. Oké, okay, hij gaat kijken of er nu op is. Vita, 1 minuut ago. Matbert, aanpasbaar. Je ziet dat ik 1 minuut geleden de MacBart, uh, dat MacBart een berichtje heeft gezet, hoi. En dat is dus het berichtje wat ik net heb getypt. Ik dubbeltik hier weer even op. Poststatus. Uh, ik heb... Wie het is. Ik sta hier weer in de opties van, uh, van een, uh, een berichtje. Nou, like is, dat hebben we net gehad. Uh, add comment, oftewel het uh, commentaar toevoegen, staat hier ook bij. Poststatus. Poststatus staat hier. Go to top. Go to top, dat betekent dat ik naar het begin wil van mijn nieuwsoverzichtjes, dus de, uh, de nieuwtjes die er zijn. Go to bottom. Go to bottom is uh, dat ik naar het einde van uh, de alle berichtjes wil, de nieuwsoverzichtberichtjes. Even nieuws nieuwsfeed. Refresh nieuwsfeed, oftewel uh, als er net in de tijd dat ik hier heb gekeken misschien iemand een berichtje op heeft gezet, dan kan ik zeggen uh, ververs even mijn nieuwsfeed, oftewel mijn nieuwsberichtjes, en uh, wie weet zijn er dan alweer nieuwe bijgekomen. Donen. Donen, oftewel dan, done, uh, doe ik als ik hier klaar mee ben, als ik er niks mee voor de rest mee wil doen met dit berichtje. in box settings. Dan heb ik nog voice over, voice, sorry, voice book settings. Nou, daar ga ik even in. Settings. Wonen. Knop. Bovenin vind ik de dan-knop. Settings. Koptekst. De koptekst settings. Newsfeed item sort direction. Um, de de, de uh, newsfeed item sort direction. Oftewel, in welke volgorde wil je dat de, de, nieuws, de nieuwtjes worden geplaatst? Nou, dan kun je kiezen. Over dus op. Top. Van twee. <coughs> Kun je dus kiezen of je de oudste bovenin wil hebben, naar nieuw of van nieuw naar oud? Nou, standaard. Geselecteerd. Die... Neem het to onder. Top. 1 van 2. Van, van nieuw naar oud. Show link tekst. Show link tekst. Nou, dat is om tekst, tekstlinkjes uh, te laten zien. Schakelknop. Show links from applications. En uh, show links van programma's, of van applications, oftewel van programma's. Dit vind ik niet helemaal duidelijk uh, wat, uh, waar deze opties precies voor zijn. Ik ga weer even naar de dan-knop. Knop. Helemaal uh, links bovenin. Eén en minuut ik kom weer Aanpasbaar. op het nieuwsoverzicht. Um, dit is eigenlijk een klein beetje wat, wat hij kan Wat hij dus eigenlijk, als je het bekijkt wat hij voor functies in zich heeft Is dat je een status update kunt uh, invoeren Dus op je eigen prikbord een berichtje zetten En je kunt reageren op berichtjes die op, de nieuws, binnen, op het nieuwsoverzicht binnenkomen um, Dat zijn eigenlijk de twee mogelijkheden die er zijn binnen dit appje En dat vind ik eigenlijk erg weinig en uh, daarnaast, uh, ja, ik, ja uh, misschien voor slechtzienden is het ook wel jammer dat er geen uh, foto's of uh, video's worden weergegeven. Ik laat even de microfoon los en ik uh, kijk even of er wat vraagt. Het is inderdaad een heel kleinschalig, uh, maar wel waarschijnlijk blindvriendelijk uh, Facebookprogramma. Maar alleen met je eigen prikbord of uh, nieuwsoverzicht, dus echt uh, de eigen wal en... Uh, de bol waar iedereen uh, opschrijft van je vrienden, maar uh, verder uh, dan dit heeft hij ook niet, uh, begrijp ik. Nee, dat klopt. Hij heeft uh, erg weinig, vind ik hoor. Maar ja, daarnaast is wat er wat gebruik. Ja. Uiteindelijk zul je in je nieuwsberichtjes snuffelen en uh, inderdaad op reageren. En uh, je kunt zelf een statusberichtje uh, uh, zetten. Ik vroeg me eventjes af wat er zou gebeuren. Want als ik het goed beluisterde, dan had je die, uh, die opties uitstaan. Als je die opties uh, show links en show application links aan gaat zetten... dan zou het zomaar wel eens kunnen dat die dan bijvoorbeeld wel uh, linkjes naar video's toont. Ik, uh, ik roep maar wat geks. Ja, inderdaad. Ik neem aan dat... dat uh... Wel wil zeggen dat als je bijvoorbeeld van SoundHout of een andere app iets plaatst, dat het dan erin staat. Maar dat je dan alleen de, alleen de link krijgt naar het muziekje of naar de video. Ik denk dat er helemaal geen afbeeldingen of video's worden getoond, maar dat weet ik dus niet. Ja, dat wil ik natuurlijk wel even proberen. Dus ik ga nu even naar YouTube even een filmpje kijken. Die ga ik er even opzetten via mijn Nu we uh, het toch over Facebook's app hebben... Misschien is het wel even leuk te vertellen. Uh, ik vind die Messenger app, want je hebt dan de originele Facebook app. En daarbij dan de Messenger app, waarmee je kan chatten. Die is volgens mij alleen maar toegankelijker geworden sinds dat er een nieuwe update is. Ah ja, je bedoelt die, uh, die alleen de chatfunctie zeg maar uh, uh, hanteert. Ja, klopt. Ja, het was maar even een beetje tussendoor. Maar uh, hij geeft nou voortaan, net zoals bij... Uh, WhatsApp, die hebben we laatst behandeld. Die geeft dan ook aan, inderdaad, als je wat gaat typen... zegt hij van... Uh, degene is aan het typen of... Uh, snap je? Maar ik vind hem uh, alleen maar duidelijker geworden. Dus uh, ik moet zeggen dat ik... Uh, Facebook app, uh, originele Facebook app... erg toegankelijk vind. Maar uh, wel met heel veel opties. Dus dan zou... als je dat niet allemaal wilt... is deze app, voicebook, wel uh, een alternatief misschien. Ja, iedereen maakt daarin zijn eigen keuze uiteindelijk hè. Um, <coughs> Ik heb even een, een videootje gezet. 48 minuten. spagot, 18 uur spagot, 8 minuten. Oh nee, er praat toch echt niemand. Ik denk misschien is er iemand aan het praten die. Uh, maar, nee. Klopt, ben ik. Ik vergeet mijn vinger neer te zetten. Um. Oké. Okay. Ik heb uh, een uh, berichtje neergezet uit YouTube. En die heb ik op de Facebook gezet. Uh, ik heb hem opgezocht. Eén minuut ago. Mag ik een video... ...en de een hong to limit voor notificaties. Vast maf to see aard. We waar backing out of the current screen. En check it Daniel demo's all this a fuck. Oké. Okay. Nou, ik, dus, he? ik heb dus een video geplaatst. En hij, hij vindt, tenminste hij ziet... Uh, ...dat ik er een video heb geplaatst. Uh, op dit moment zie ik het videootje niet. Uh, uh, we gaan even kijken naar de opties. De instellingen heb ik aanstaan. Dus die linken waar we het net over hadden. Die heb ik alle twee heb ik op aanstaan. Um, ik ga dit berichtje dubbeltikken. News feed. Ik zal even no, kijken naar no, de no, settings. settings. Wat ik net zei dat ik die aan heb gezet. Ik zal eens even checken. Settings. Schakelknop. Setting, monde op, show link tekst. Show link tekst. Schakelknop aan. Lies dat aan. Show links from applications. Show links from applications staat. Schakelknop aan. Er staat ook aan. Dus die twee staan alle twee nu aan. Twee, twee of knop. We gaan nu even naar de dan knop. Ik ben Een weer in het berichtje. We drukken op en vervolgens ook settings. ...zie ik niks bijzonders dat ik een videootje of wat dan ook kan afspelen. Dus ik denk niet dat het, uh, dat het werkt. Dat is wel raar inderdaad, want je zou toch denken... ...wat zou die knoppen anders, die, die setting anders moeten doen dan te zorgen dat je nu dat videootje zou kunnen bekijken... ...door bijvoorbeeld een bepaalde link uh, te activeren. Staat het linkje van de YouTube-film er nou ook niet in dan? Want dat neem ik aan van wel nu, als je deze optie in kan zetten. Nee, het uh, YouTube-linkje zie ik er ook niet in staan. 1 minuut ago, magbert post it a video about there home to limit facibo notifications. Fast naf alerts. We are backing out of the current. Dat is uh, volgens mij hoogst merkwaardig. Dan zou ik denken, die, die app die deugt niet. Daar zit een bug in. Want wat zou die anders moeten doen, die optie dan zorgen dat die linkjes uh, activeerbaar worden? Ik uh, snuffel nog even die mute niet. Heel goed. 12, 12, 12, 52, 18 hoers ago. Ma in de in de in de Ja, misschien is het gewoon de kwestie van de Facebook of de Voicebook in dit geval perverse. Want dan merk ik ook heel vaak bij de originele Facebook-app dat het heel lang duurt voordat er, uh, voordat er een nieuwe tweet of een nieuw berichtje op staat. Nou, ik heb nu een berichtje waar, uh, waar een link echt uh, te zien is en uh, ik ga er weer op dubbeltikken. Refresh nieuwsfeed. Ja, ik, er gaat gewoon niks gebeuren. Ik krijg gewoon mijn opties. Dus, uh, nee, ik zal nog eens even verder kijken waar die voor kan dienen. Maar uh, voor nu toe, uh, foto's en video's uh, zijn eigenlijk niet uh, af te spelen of niet te bekijken. Oké, okay, um, dan heb ik nog een andere gevonden. Ik hoorde trouwens Egbert net, uh, dus dat is mooi. Even kijken. Ehm... Um... En dat is Facely HD. Even kijken, die heb ik hier op mijn iPad staan. Uh, Facely HD, oftewel, uh, ik zal het even spellen. F, A, C, E, L en een uh, Y of een Griekse I, ik weet niet hoe je het allemaal noemt. En dan HD van High Definition. Um, je hebt een gratis versie en je hebt een betaalde versie. Wat ik begrijp, wat het verschil tussen die twee is, is dat de betaalde versie, de gratis versie, heeft nog steeds ads, oftewel reclame. En die komt meestal tevoorschijn als je de app opstart. En dan krijg je gelijk het beginscherm, is dan een, een, een ad, oftewel een reclameboodschap. Ik ga hem nu opstarten. Eigenlijk geldt voor dit appje ook natuurlijk. Je... Als je hem hebt ge, uh, geïnstalleerd, dan, komt het, uh, dan moet je natuurlijk wel weer toestemming vragen aan Facebook. Of die toegang mag hebben tot bepaalde onderdelen van jouw Facebook. Uh, dus daar zit hiervoor, om dit te kunnen gebruiken, zit ook nog een aantal uh, stappen hiervoor. Nou, die laat ik deze keer niet zien. Als jullie daar behoefte aan hebben, wil ik dat zeker nog wel een keer doen. Maar voor nu uh, staat hij erop. En wil ik gewoon even het scherm doorlopen. Uh, wat er... Open staat als ik hem um, Search. Oké, okay. allereerst in de linkerbovenhoek vind ik de Search-knop. Je hoort het wel weer, het is een Engelse uh, app. De Search-knop is de zoekenknop en um, als ik die activeer, krijg ik een, een zoekfunctie en dat is precies dezelfde zoekfunctie als ik op Facebook heb, als ik op het web zit. Um, ik kan hier naam van iemand invullen en vervolgens zit ik uh, bij diegene op de schijnprikbord uh, bijvoorbeeld. Ik uh, annuleer weer even, want het is gewoon een duidelijke optie lijkt mij. Dan, naast de searchknop, ik zal even teruglopen. Dit is de searchknop. Hier knop. Nou, ik weet niet waar die voor staat, maar ik versta ook niet helemaal goed wat die zegt. Maar dit is de instellingenknop. De instellingenknop, um, dat is wel een handige. Facebook, uh, of deze, dit appje, dat kun je instellen namelijk ook in kleurinstellingen. Nou, dat is natuurlijk niet voor iedereen interessant, maar voor slechtzienden is dat dus wel weer heel handig. Dus ik ga hem wel even openen. Ik uh, dubbeltik op instellingen. En vervolgens uh, heb ik drie opties. Ik doorloop dit even. Ik zit in de instellingen. Uh, de koptekst is thema's. Knop. Ik heb een gereedknop helemaal aan de rechterkant. Thema, gitzwart. Ik heb een thema wat ik kan instellen. Hij staat nu op gitzwart. Achtergrond. Ik kan de achtergrond instellen. Lettertype. En ik kan een lettertype instellen. Dus ik kan drie dingen instellen: ik kan een thema pakken, een achtergrondkleur instellen, want daar gaat het uiteindelijk over. En ik kan een lettertype in, uh, in, invoeren. Nou, ik ga even naar. Thema, gitzwart. Thema. Nou, wat heb ik daar allemaal voor thema's? Nou, ik loop ze even snel door. Thema, gered, knop, oh, moet ik wel helemaal bovenin? Broodje, thema, gered, vuurrood. vuurrood is de eerste. Zuiverroze. Oranje, goudgeel. Ecogroen. Hemelblauw. Facebookblauw. Paars. Paars. aardebruin, Aardebruin, sorry. Grafietgrijs. Grafietgrijs. Grafietgrijs. Gitzwart. Nou, zelf vind ik gitzwart heel prettig, omdat dan de. Uh, de hoe noem ik dat? de contrast best goed hoog is, zeg maar. Als ik uh, mijn kleur heb gekozen, ga ik naar gereed. Die zit rechtsbovenin. Ik dubbelklik die. En ik krijg. Uh, ik zit weer terug in mijn uh, nieuwsoverzicht, zeg maar. In het beginscherm. Ik heb hier die, die searchknop. Weer even de instellingen. Die pak ik even. Hè. Die heeft geen. Die, die knop die hij noemt, die 4 of 4, weet ik niet. Je hoort dat ik weer terugkom in de thema's. Ik ga even de thema's terugknop pakken. Vervolgens. Kan ik de achtergrond aanpakken? Oké, okay, de achtergrond. Bestaat uit, even kijken, drie schuifbalkjes. Ik zal ze even laten horen. Kleur, kan ik aanpassen? Dit is het. Schuif, eh, uh, schuifpaneeltje, uh, zeg maar. Oké. Okay. Custom oh. Intensiteit. Intensiteit is de tweede. Daar heb ik ook weer een. Custom regelpaneeltje onder zitten. Een schuifpaneeltje zitten. Waar ik een schuifweergave, zeg maar. Helderheid. Helderheid is de derde. En daar zit weer zo'n schuifje onder. Je hoort wel dat je zo'n schuifje uh, kan uh, aanpassen door uh, zeg maar een snelle veegbeweging omhoog of omlaag te maken. Je moet hem wel een korte maken, een snelle zeg maar, want anders gaan er andere dingen gebeuren. Um, het handigste wat ik hier heb ontdekt is als je kleur, een andere kleur zou willen instellen als achtergrond. Uh, gooi dan heel intensiteit zeg maar open. Dus je kiest intensiteit. intensiteit. Je gaat naar dat kusten, bladibladibla. Kun je omhoog en omlaag vegen. En hoor je hoeveel procent die uh, uh, naar links of naar rechts is. 100% is helemaal voluit, oftewel helemaal naar rechts. Um, ik zet hem even op 100%. Vervolgens pak ik de eerste keuze. Die ging over kleur. En als ik daar in de procenten ga lopen... Brand, 10%, 20%, 30%. ...zie ik eigenlijk bij de helderheid zie ik de kleuren verschijnen. Het is een beetje ingewikkeld als je dit wil gaan gebruiken... ...maar uh, dat is eigenlijk de manier waarop je hem kunt gebruiken. In de procenten die ik omhoog of omlaag ga... ...zie ik de kleur in helderheid uh, veranderen. Dus nu op dit moment zie ik groen. 40%, 50%. Nu zie ik blauw bijvoorbeeld... En als ik tevreden ben met de kleur, dan moet ik nog eens naar helderheid, want dan moet ik die weer op 100% zetten. En dan krijg ik pas de kleur die ik zou willen als achtergrond. Nou, dan heb ik hem als blauw gezet, maar ik vind dat uh, eigenlijk alleen maar van toepassing als je een, een bepaalde kleur zou willen hebben, maar... Ik denk dat er weinig mensen zijn die dit thema's zullen gebruiken, behalve dan de kantenklare thema's. En dan zou ik zeggen, gidswart is een mooie kleur. Ik ga weer even terug naar het begin. Oftewel naar waar we waren gebleven. Als eerste hadden we de search knop. Oftewel de zoekenknop. De wie knop, oftewel de instellingenknop waar je die thema's kunt instellen. Dit is de tekstknop, oftewel uh, de, de, de, de koptekst, sorry, uh, waar we mee bezig zijn. Notifications, Notifications oftewel uh, die heb je ook in de Facebook, in de web uh, dingen. Als mensen jou een berichtje of wat dan ook sturen, dan uh, kun je dat hier in een klein overzichtje zien. Ik dubbelklik er even op. En vervolgens, <coughs> vervolgens loop ik er doorheen. Notifications zijn trouwens meldingen en dat geeft hij netjes hier aan. Meldingen. En onder meldingen vind ik de laatste meldingen die aan mijn, uh, op mijn website of op mijn overzicht zijn gemaakt. Op mijn uh, prikbord zijn gemaakt. Want dat zijn uiteindelijk de notifications. Oké, okay, als ik weer even terugga naar de search knop. De instellingen knop. De koptekst. De notifications. Ik probeer even te verstaan wat hij zegt hier, want dat is moeilijk. Nou, dit is de chatknop in ieder geval. Oftewel de berichtjes uh, die je kunt volgen. Um, even kijken hoor. De chatknop, um, die heb ik aangezet nu. En wat ik hier zie... Die heb ik dus dubbel geklikt. Ik heb een on-knop. Die staat nu op aan. Oftewel, uh, ik ben zichtbaar dat ik mijn chat aan heb staan op de Facebook. Koptekst. Dus de koptekst. En ik kan vervolgens weer naar de Facebook terug. En eigenlijk werkt hier hetzelfde. Uh, ik heb onder deze chatfunctie staat dat ik een zoekvenster heb. Daar kan ik mijn vrienden eventueel zoeken. Om... Uh, om deze met deze te gaan chatten. Nou, ik heb deze nog niet werkend gezien, dus ik ben benieuwd uh, hoe deze precies werkt. Maar in ieder geval, uh, uh, het is mij nog niet gelukt om hier wat mee te doen. Ik ga even terug naar de rechterbovenhoek waar de Facebook-knop zit. En ik dubbelklik erop. En ik zit weer op mijn meldingen. Nou, wil ik dat? Dat is ook weer de vraag. Okay. Um, even weer terug. Uh, ik zit nog even in de meldingen. De meldingen zitten een knop. Meldingen. Nou, die heb ik net laten horen. En er zit nog een tweede knop. Evenementen zitten nog in. Dus als de evenementen worden georganiseerd... En verjaardagen. Nou, ik klik even op de verjaardagen. Dat er wat gebeuren. En ik zie wie de eerstvolgende volgende keer jarig is. Uh, verjaardagen. Nou, ik zie dat Dennis binnenkort jarig is. Maar ja, het binnenkort is niet zoveel, want het is 12 september dat hij jarig is. Ik ken niet zoveel mensen hier, dus... Evenementen. Volgens mij heb ik daar niks aan, want ik heb geen evenementen die worden ge, zijn gemeld. No upcoming events. Zo, so, geen events. Oké. Okay. Um, ik heb een beetje moeite mee om terug te gaan naar mijn uh, overzicht. Wat ik even ga proberen is even op het kop tekst te staan. Ik ga Search. weer even pakken. Search. Dat weten we nog steeds. Die zit links in. Zoek uh, dingen. Search. Knop. De wie knop. Oftewel de instelling knop. En dan heb ik de faseboek knop. Oftewel, ik dacht dat het gewoon de koptekst was, maar ik hoor dat hij zegt knop. Dus ik dubbeltik daarop. Vasili, HD4, hij geeft aan welke versie ik gebruik en vervolgens heeft hij een aantal opties. Oh. Afmelden. Hij heeft een afmelden knop. Share knop. Deel Vasily, oftewel deel dit spelletje. Spelletjes. Knop. Spelletjes. Notities. Notities en meer. Ik heb meer even aangezet, want ik wil natuurlijk wel weten wat meer inhoud. Instellingen aanpassen, krijg ik hier. Kom. Oké, okay, hier krijg ik weer eventjes die thema's. themas. En dat zijn inderdaad die thema's die ik al eerder heb genoemd. Instellingen. Meldingen. Voor de rest heb ik een optie die heet Meldingen. Ik dubbelklik daarop. Meldingen. Instellingen. Terugknop. En daar zie ik uh, dingen die ik aan of uit kan zetten. Nou, ik ga er even doorheen lopen. Hoofdscherm, kenmerk. Dat kan ik aan of uitzetten. Hoofdscherm, kenmerk. ...offers aan en uitzetten. Nou, dat hoef ik allemaal niet aan. Hè? Dat zijn allemaal... ...alerts, geluiden, persoonlijke meldingen, algemene meldingen. Wil ik mijn algemene meldingen aan of uit hebben? Nou, algemene meldingen. Algemene meldingen, algemene meldingen, gereed, hoofdscherm kenmerk. Hoofdscherm kenmerk, alerts, geluiden. Ik neem aan dat die alert en geluiden is om aan te geven. als er nieuwtjes zijn. Oké, okay. kom, ik was hier. Dat was het stukje instellingen aanpassen. Er zitten nog veel meer dingen onder. Ik wil er niet te diep ingaan, want anders raken we de weg kwijt, denk ik. Ehm. Um, Onder die euh, Facebook knop zit ook nog account bewerken, account bewerken profiel bewerken, profiel bewerken like, de, nou ja, like app, oftewel uh, vindt deze app leuk, uh, geef een, um, uh, een uh, wat noemen we dat, een, uh, een uh, nou ja, rate Deze app moet ik even zeggen, ik, ik weet even niet in het Nederlands ervoor, voor en een stukje voor hulp knop, nou. Halen. Ik heb even voor hulp gekozen en daar zie ik dat ik doorgestuurd word naar de Facebook-website van dit appje. En die heet FB Touch HD ofzo. Ik wil weer terug. Ik pak even mijn notifications... Wat ik een beetje mis is. Ik probeer terug te komen in mijn, uh, mijn eigen prikbord, zeg maar, mijn uh, Wall. Ehm. Um. Oh, oh, oh, oh, oh. Ik probeer even een paar knoppen terug kijken of ik weer terugkom bij het begin. Ah, daar is hij. De home-knop, finally. Oké. Okay. Zo, even weer, weer een beetje orde op zaken te brengen. Uh, wat we nu tot nu toe hebben bekeken is eigenlijk de eerste uh, balk, oftewel de eerste opties. En die doorloop ik weer even. De zoekknop van links. Dan de vier-knop, dat is de instellingen. Dat is die faseboekknop of de Facebookknop waar, waar ik net in zat te snuffelen. Daar zitten veel opties in. Dus uh, raak daar vooral de weg niet kwijt. Leggenlijst. Notifications. Dan de notifications, oftewel de meldingen die daarin binnenkomen. De chatknop. Legallijst. En dan daaronder. En dat, uh, dat is ook weer. Uh, de uitgebreide Facebook-opties, zeg maar. Hier vind je de Home-knop, oftewel de Begin-knop. De nieuwsoverzicht, het algemene nieuwsoverzicht. Profiel, dan, je vindt daar vier. de Profiel-knop. Ik zal hem even eerst Home. Geselecteerd. Home, 1 van 4. Geselecteerd. profiel dan, Voor de twee, Profiel-knop. Kom. En dan kom ik op mijn eigen prikbord. Uh, daar heb ik weer... Daar zijn, is die tweede regel. Ik zal hem maar even... even doen. Ik zit weer op de search. Oké, okay, daar heb ik hier een home terugknop nu. En de volgende... Is veranderd in de wall-knop. Oftewel, ik zit hier op mijn eigen uh, wall. Uh, mijn eigen prikbord. En daarachter... Vind ik de infoknop, daar staan mijn, uh, mijn gegevens op. Dus uh, hoe oud ik ben en dat soort dingen meer. En mijn foto's knop. En als ik daarop dubbeltik... Geselecteerd foto's top 3 van 3. Krijg ik mijn fotomapjes te zien en kan ik ook de foto's doorsnuffelen. Info, top 2, top 1, ik ga weer terug naar mijn wol. Dus ik heb even de pijl naar links doorgeveegd. En uh, daar vind ik de berichtjes die bij mij staan. Kom maar ATT even H. kijken. terug in foto's. Search. Knop. Wat is ons moment? Tekstveld. wat is moment? Ik probeer hier. Een Nee joh, kom op. Een loodfoto. Ehm, waar die mee begint, is een knop, dat is de foto van jezelf. Dan de naam van jezelf. Dan de knop Upload Foto, oftewel uh, je kan een foto uploaden. Als ik hier op dubbel tik, dan krijg ik de optie om een foto van, direct van mijn uh, bibliotheek te pakken, oftewel die op mijn iPod staan, of een foto te maken. Dan vervolgens staat daarachter een tekstveld, wat is on your mind. Hier kan ik op dubbel tikken en kan ik een boodschapje intypen. En vervolgens kan ik naar de rechterbovenkant waar een delenknop zit. En daarop dubbel tikken. Oké. Wat is on your mind? Places. Wat is on your mind heb ik net ingevuld in het checkveld. Dan hoor je Places. Places is uh, dat hij uh, je, je plaats gaat bepalen en ook meegeeft in je bericht. Nou, ik vind dat niet prettig, maar. Sommige mensen wel, dan kan je dat activeren. Vervolgens kom je uh, waar je knop hoort. Daar, dat is een foto. Koppeling. Hallo. Wat is Koppeling. En hier hoor je het bericht wat ik net heb geplaatst, één seconde geleden. Eén seconde geleden. Na dat één seconde geleden krijg ik weer een knop. En dat is de knop uh, waar de opties onder zitten uh, waar ik kan reageren op dit berichtje, bijvoorbeeld. Ik dubbeltik daar even op. Attentie. Verwijderen. Knop. Verwijderen knop. Dus met andere woorden, dit berichtje kan ik verwijderen. Dat komt omdat ik op mijn eigen prikbord zit en mijn eigen berichtje heb. Dus dan kan, krijg ik de optie verwijderen. Andermans berichtjes, dan weet ik eigenlijk niet of ik die kan verwijderen. Like. Ik kan het leuk vinden, ik kan een commentaar geven. Ik kan ook de tekst kopiëren. En, en de annuleren functie. Zo. Oké, okay, ik ga weer even terug naar de bovenkant waar de home, home, home zit. Info. Top. Foto's. Top. 3 van 3. En ik ga even naar de home knop. Um, ik was begeleefd bij profiel. Naast profiel staat vrienden. Uh, hier kan ik uh, zeg maar mijn vriendjes opzoeken die ik heb en kijken wat die hebben geplaatst. Nou, ik heb even op vrienden gedubbeltikt, geklikt, uh, getikt, sorry. En vervolgens kan ik door mijn vrienden heen lopen. pieter van den Hazel, Dennis Kneinenburg, Hermin Vos, Jannie Woerdman van mek Nou, hier staat Mek-Egbert als ik daar op dubbeltik. Kom ik op zijn uh, wal terecht, oftewel op zijn... Uh, prikbord terecht. Nou, ik denk... Uh, dit is eigenlijk hetzelfde principe als ik hier weer door de berichtjes heen ga. Als ik het knopje pak. Knop. Dichter slash vijftig wat een hitte smielen. Ik ga zo... Dichter slash 50 wat een hitte Ik ga zo even houders kijken met favoriet in Washington. Oké, okay. we hebben hier weer die knop aan de rechterkant waar ik wat mee kan doen. Die, die knop is best moeilijk te vinden, ook omdat hij het alleen maar een knop noemt. Maar hij komt naar de tijd, zeg maar. En naar de tijd wanneer het geplaatst is. Ik denk dat het een beetje een, een, een ingewikkeld iets is, omdat er zoveel opties zijn. Maar ik zou zeggen, deze app is toch een stuk. Uh, uh, heeft meer mogelijkheden dan dat voor je boek. Uh, ook qua instellingen, qua kleur. En eigenlijk alles wat ik wil en kan met Facebook... kan ik met deze app ook. Ja, Nancy, je zei al inderdaad... hij is vergelijkend met uh, wat die uh, originele Facebook kan. Uh, voor mij persoonlijk denk ik... want uh, ik hoorde ook eventjes uh, profiel bewerken. Ik weet niet of dat uh, veel inhoud heeft. Maar uh, ik weet nog niet je, of je dat uh, goed binnen de originele Facebook kan. Dus dat zou voor mij dan een... Uh, Extra toevoeging zijn, maar uh, voor de rest is hij inderdaad net zo uh, vriendelijk, denk ik, als uh, net zoveel opties als de origineel. Ja, inderdaad, hij heeft gewoon de, de opties van, uh, van de dingen. Ik, uh, ja, Wat ik een voordeel van vind is inderdaad, uh, die chatfunctie mis ik wel een beetje in die, in die uh, uh, origineel. En ik vind het wel fijn dat je, dat je de kleuren hier kan aanpassen, dus dat hij uh, dat, dat contrast kan aanpakken. En er is geen schuifpaneeltje, dus ja, je, alles is wat, wat beter bereikbaar, maar het is inderdaad ook weer dat je echt eerst de weg moet vinden in al deze, ja, in, in, in eigenlijk het doolofje, om vervolgens er goed mee te kunnen werken. Ja, prima. Nee, dan hou ik het voor mezelf gewoon bij het origineel, dat is voor mij persoonlijk, maar uh, inderdaad een leuke toevoeging, uh, misschien voor blinden of slechtziende, of een slechtziende, dat die uh, kleuraanpassingen en dat soort dingen. En wat die ene ongelabelde knop betreft, tenminste ik uh, heb je er maar over één gehoord... ...die kun je natuurlijk vrij simpel labelen als, uh, als dat de enige zou zijn. Uh, dat is dan een kwestie van één keer weten wat hij doet en dan maak je er zelf even een labeltje aan. Ja, dat was eigenlijk iets wat ik ook bedacht om dat te labelen. Maar dat is een knopje die uh, kan verplaatsen in het scherm. Dus hij kan een keertje op die plek zitten en een keertje op een ander plekje zitten... En volgens mij uh, is dat dan weer uh, wat ingewikkelder om hem vast te houden, zeg maar, altijd op diezelfde plek. Uh, dat gaat hij denk ik niet doen. Ja, en dan zou het label inderdaad ook niet werken waarschijnlijk, dus dan, uh, dan schiet dat niet, uh, niet echt op. Nee, dat label is me eigenlijk nog nooit echt goed gelukt met een app. Want heel vaak pakt hij hem inderdaad niet met die uh, labelfunctie. Maar bij soms kunnen kun we wel makkelijk gebruiken inderdaad. Ja, volgens mij is dat labelen echt een, een specifieke plek. Dus uh, echt uh, dat hij zegt van uh, op deze coördinaten, daar staat die, die knop iedere keer. En als dat uh, verhuist of dat hij een andere naam krijgt of wat dan ook. Want dat gebeurt wel eens bij een andere app. Ja, dan, uh, dan heeft het geen nut om hem uh, te labelen. Nou, als hij op dezelfde plaats blijft staan, denk ik in zoverre wel. Want dan maak je gewoon uh, het label aan voor de, voor de optie die, die dan... Uh, kijk, als hij van naam verandert, is het logisch dat het label niet meer werkt. En dan maak je voor dat label dus ook weer een voor dat knopje dus ook weer een label. En dan zou het weer wel moeten werken, denk ik, als die plaats niet wijzigt. Want dan weet hij gewoon, op deze exacte plaats is dat knopje met, ja op die manier is het dat. En op deze manier is het zeg maar iets anders. Ja, dat bedoelde ik ook. Ik bedoelde alleen voor deze app, als je naar deze app kijkt, dat, dat belangrijke knopje. Dat zou een beetje moeilijk zijn om die te labelen, denk ik. Maar in andere uh, apps, ja, daar, daar is het zeker een uitkomst dat je zelf kan labelen, een knop. Ja, zeker weten. Oké, okay, ik heb jullie een beetje lastig gevallen met uh, Facebook dingen. Um, uh, zijn er nog vragen? En uh, zijn er misschien nog uh, ideeën voor de volgende keer dat je zegt... Nou, ik wil graag dat appje besproken hebben of... Uh, wil je zelf een appje bespreken? Uh, ik uh, laat het even aan jullie over. Ja, kan ik. Uh, ik heb uh, volgens mij ook de originele Facebook-app. En uh, nou kan ik nergens ontdekken waar je bijvoorbeeld uh, vrienden kunt verwijderen. Staat er dat niet op of kijk ik steeds uh, eroverheen? Ja, ik was even de Facebook aan het uh, opstarten hoor, sorry. Ja, volgens mij kun je er niet echt veel in bewerken in de originele Facebook app. Dat zeg ik, je kunt het profiel dus ook moeilijk bewerken. Dat zou je toch op de computer moeten doen, denk ik. En mensen ontvrienden, ja, dat weet ik inderdaad ook niet zeker of dat, uh, of dat wel kan binnen de app. Zou dat inderdaad uh, binnen de uh, pc moeten, ja. Dat is ook niet zo ramp natuurlijk. Nou, ja, vind ik op zichzelf wel hoor. Dus ik zou het ook fijn vinden als dat binnen de app kan. Want ik vind uh, de originele Facebook uh, op de PC, uh, dan moet je zoveel tappen voordat je alle reclame voorbij bent. En voorheen deed ik het ook wel eens gewoon via de mobiele site dus m.facebook. Maar of dat nou heel makkelijk is op de PC, dat weet ik ook niet. Ja, dat, ja, dat klopt. Ik heb ook eigenlijk wel een beetje een uh, weerstand tegen die uh, Facebook op de PC, dus. Als ik iets uh, via de app kan doen, via de iPhone kan doen, dan zou ik het niet nalaten. Dus ook ik mis het wel, ja. Ja, en als je zoiets als profiel bewerken of uh, om mensen ontvrienden, zoals jij dat zegt, binnen dat feestje zou lukken. Misschien uh, zou Nancy daar ook nog naar willen kijken. Dan uh, zou dat voor mij, of voor jou, misschien ook wel een toevoeging zijn. Klopt, klopt Ja. Uh, ja, ik zal er naar kijken. Um, ik heb even de gewone Facebook opgestart. En ja, um, zoals jullie waarschijnlijk wel weten, doe ik dat natuurlijk gewoon allemaal op zicht. En als ik het op zicht doe, dan vind ik wel een verwijderen knopje. Maar ik ga hem nu even met voorje overdoen om te kijken of ik datzelfde knopje weer kan vinden. Als ik um, uh, het zonder voorje overdoe, dan ga ik op het berichtje staan. En um, dan komt er vanzelf rechtsbovenin een... Kruisknopje, zeg maar. Een, een knopje met een kruisje. Dus ik ga even kijken of ik hem met de Voice-Over ook voor me kijk. Vind ik het leuk. Step. Ik uh, heb even Voice-Over gestart. Je hoort nu de verwijderen knop. Uh, dat komt omdat ik hem waarschijnlijk al heb geactiveerd. Uh, dus nu vindt hij wel een verwijderen knop. Uh, als je dat voice-over bekijkt, en dan uh, aan het einde van je berichtje. Maar die, die knop die heb ik ergens vandaan gehaald, doordat ik uh, net met mijn vinger erop heb gestaan. Maar toen had ik mijn voice-over nog niet aan, dus ik moet het even bekijken. En, ben, en binnen welke rubriek is dat? Gewoon op je wall of uh, bij vrienden of bij uh, iets anders? Ik uh, doe een berichtje bewijderen van mijn eigen prikbord. Die ik dus zelf heb geplaatst, hè? Ja, uiteraard, want volgens mij kun je inderdaad niet berichten van iemand anders verwijderen. En... Uh... Iemand anders vraagt, ik weet niet hoe meneer heet... Die, uh, ...dat het dan het vrienden of je vrienden kan weghalen. Ja, dat ontvrienden, dat zal ik nog even bekijken... Uh, ...en uh, zal ik dat de volgende keer eventjes oppakken. Oké, okay, dat verwijderen heb ik gevonden. Uh, inderdaad, als je je vinger bij het bericht... ...een beetje meer naar rechtsboven je bericht gaat pakken... ...zeg maar, ja, toch wel binnen je... ...dingen dan... ...zit er een knop verstopt, verwijderen. Die hoor je als je er langs gaat. Ik zal even een stukje pakken. Ik hoor die Nancy Rening. En direct naast de naam, als ik naar rechts veeg, klein stukje, dan hoor ik de verwijderen knop. Oké, okay, dus als je gewoon de standaard veegt, kom je hem niet tegen, maar dus net boven het bericht rechts... Ja, je pakt het berichtje, je hebt eigenlijk de naamhoogte, zeg maar. En op die hoogte schuif je een stukje naar rechts en daar zit die directe knop verwijderen. Verstopt zelfs, dus hij is niet te zien of zo, hij is wel te horen met voice-over. Dat is natuurlijk in de standaard Facebook, hè, waar ik nu gegluurd heb. Oké, okay, dat, uh, dat ontvrienden zal ik uh, voor volgende keer eventjes doen. Uh, zal ik nog even goed kijken naar die uh, uh, Facely hd of er nog wat leuke trucjes in zitten. Um, want ik denk dat het best een goede optie is om uh, de standaard te vervangen. Omdat gewoon heel veel opties erin zitten. Maar ja, heel veel is niet altijd het makkelijkst natuurlijk. Um, zijn er nog vragen? Gewone vragen over andere appjes of wat dan ook? Astrid, ik zie soms um, aan, uit en dan weer niet. Dus ik, ik weet niet of het lukt. Ja, ik moet hem ingedrukt houden. Hè. Dat vergeet ik steeds. Sorry. Um, er is een... een... Uh, die, heeft, die heb ik via Daniel Huger gevonden. Die heet Beethoven Symfonieën En dat is een gratis app. En dat zijn ze alle negen. En ik dacht, nou, dat, dat kan eigenlijk eerlijk gezegd nooit wat zijn. Want dat is, uh, nou ja, is waarschijnlijk zo blikkerig als ik weet niet wat. Dat is dus heel behoorlijk is dat. En dat is, uh, nou ja, dan heb je ze dus allemaal. Compleet integraal van alles. Want er is ook een ander appje. Dat heet Best Classicals. Daar zit ook ontzettend veel op, maar dat zijn uh, alleen maar delen uit uh, klassieke werken. Dat hou ik persoonlijk niet zo van. Maar uh, dat is toch ook wel leuk als je het beetje, nou ja, een beetje achtergrond wil of zo. Maar die Beethoven-Sinfonieën, die, die zijn echt fantastisch. Ik, ik verstond niet helemaal goed wat je bij de tweede zei. Hoe heette dat tweede? Die andere, die heet Best Classicals. Oké, ja, ik heb het verstaan. Die is overigens niet gratis. Die kost uh, 1,59. Maar... Het <laughs> is wel bijna 500 meg, dat is echt niet, echt niet te geloven. En die speelt gewoon delen uit de, uit de muziekstukken, de, uit de symfonieën waarschijnlijk, of uit de klassieke stukken. Uh, dat zei je al, dat, dat is dan eigenlijk wat hij doet. Ja, het is allemaal uh, instrumentaal of met, solo in of met instrumenten die in de solo's, maar geen zang. Er is ook nog een app over Pavarotti, maar daar ben ik nou persoonlijk niet erg gek op. Leuk bedankt voor je tips. Uh, ik ga zeker even naar die Beethoven symfonie uh, kijken. Uh, uh, Beluisteren in dit geval. Uh, ik ben benieuwd. Ja, ze zijn gratis. Ik weet niet hoe lang ze, ze gratis blijven. Dat staat er nooit. Dus als je dat wil, dan zou ik zeggen. ga maar gauw kijken. Ik heb, ik heb ze toevallig per ongeluk vannacht. Ik kon niet zo goed slapen. Ben ik opgestaan en toen zag ik dat en ik, nou, dan haal ik het gelijk op. Ja, volgens mij stonden ze ook op afwijzer, die symfonieën vandaag. Ja, daar heb ik ze vandaan. Ja, ook zeker een bron om af en toe eens even te checken, hè? want hij vindt leuke dingetjes en uh, hij testen natuurlijk ook, dus uh, zeker kijken. Uh, zijn er nog meer mensen die een tip hebben, een, uh, een vraag hebben of uh, een verzoek hebben? Heeft er al iemand naar de podcast-app van Apple gekeken, die van de week is uitgekomen? Ja, uiteraard al heel veel naar gekeken en uh, ik luister naar heel veel apps, want, uh, of heel veel podcasts bedoel ik, want... Uh, uh, voorheen waren er niet zo heel veel uh, apps die uh, de podcast steeds vervechten En dat kan heel gemakkelijk En die worden heel mooi weergegeven in de podcast app. Maar is het eigenlijk ook zo, dat je kunt je dus ook abonneren op, denk ik. Um, maar is het, is het ook zo dat je podcast makkelijk uh, uit je iPhone kunt verwijderen? Want ik, anders loopt die uh, binnen de kortste keren helemaal vol natuurlijk. Oh ja, uh, nou ik had, uh, hier had ik bijvoorbeeld uh, bij iTunes wel eens een podcast gepakt en dan pakte ik gewoon één mp3'tje eruit. Nu kun je dat uh, inderdaad makkelijk synchroniseren en abonneren. Maar inderdaad, wat je zegt, nu ben ik ondertussen ook alweer uh, vijf podcasts heb ik nu geabonneerd, maar... Um, of die dan die uh, podcast ook daadwerkelijk op je iPhone blijft staan, dat weet ik niet. Volgens mij wordt het toch gestreamd? Een podcast stream je, toch? Ik krijg de indruk dat je ze downloadt, maar... ja, Ik weet, ik weet het ook niet, ik durf het niet zo goed aan, want ik weet niet hoe ik ze moet verwijderen. Ik denk dat het een goede is voor de volgende keer. Um, dus ik neem hem mee. Ik uh, ga de uh, podcast app even voor je proberen. Uh, en inderdaad... Uh, een podcast kunnen verschillend zijn. Je kunt ze streaming luisteren en je kunt ze uh, gedownload luisteren. Dus ik denk dat dat een optie is waar ik zeker even naar ga kijken uh, in die app uh, die er nu is. Uh, ik ben benieuwd naar. Ja, je hebt ook een mogelijkheid om uh, uh, video's... Uh, ja, je kan kiezen tussen podcast en uh, podcastvideo's of zoiets. En dat zou ik ook wel graag willen weten, hoe, want ik wil die video's, die hoef ik niet. Dus uh, misschien, ja, ik vind het wel fijn als je dat zou willen doen mens. Je bedoelt podcast uh, met de V in plaats van een podcast. Oké, okay, die, uh, die, daar, daar wil je dus een scheiding in maken dat je die dus, uh, in ieder geval niet wil hebben. Okay. Ja, je kunt, je kunt ervoor kiezen. Er zit een knopje geloof ik. En het uh, ene is podcast en het andere is iets met podcast, met video of zo. Het zit allemaal in diezelfde app. Maar uh, ik, uh, ik, ben, ik, ben, ik ben er nog niet helemaal uit hoe het werkt. Maar ik zou het hartstikke fijn vinden als ik dat volgende week te horen krijg. Mooi, dankjewel. Heb ik weer werk voor volgende week? Um, zijn er nog meer mensen die een uh, verzoekje hebben? Uh, dan hoor ik het graag, anders wil ik het gaan afsluiten. Nou, ik geloof dat ik het al weet van uh, wat uh, Astrid zegt. Um, die podcast, als je erin komt... Uh, en je zet de podcast aan, daar wordt het echt als stream geladen. Dat had ik bijvoorbeeld vandaag gedaan bij uh, iets van de Foute Party... Uh, van, de, van Q Music... Uh, die laat je dan gewoon binnen. Dat kost dan wat meer tijd misschien. En uh, daaronder staat dan volgens mij een downloadknop. Dus dan kun je het ook nog eens een keertje opstaan. Maar ja, uh, als, je bang wil, als je bang bent dat het, uh, dat het heel veel gaat, uh, inhoud gaat werken op jouw uh, iPhone. Dan kun je hem natuurlijk uh, makkelijk uh, gaan streamen. En dat is volgens mij heel makkelijk te kiezen of je hem nou streamt of downloadt. Als je hem eenmaal gedownload hebt, lijkt het me ook gewoon mogelijk om hem achteraf toch weer weg te gooien. Dus dat kan ik me bijna niet voorstellen dat het niet zou, zou kunnen. In dat kader is het natuurlijk ook wel leuk dat van deze podcast ook een keer echt een podcast wordt gemaakt. En dat betekent dat er een soort rss tagje aangehangen moet worden. En dan kun je hem ook in dat soort apps streamen. Dat zou natuurlijk wel uh, heel, uh, heel leuk zijn, denk ik. Want dan uh, wordt het allemaal een stuk simpeler om het uh, te beluisteren. Gewoon eventjes uh, op een achternamiddag met je iPhone. Ja, daar heb je gelijk in. Alleen uh, vind ik bij die Apple uh, podcast app, die nieuwe nou, waar we over spreken. Daarin kun je makkelijk binnen de catalogus uh, binnen uitgelicht. En uh, net zoals de App Store kun je daar de podcast van iTunes pakken. Maar als je echt iets in een, uh, als een RSS wil hebben, bijvoorbeeld uh, noem maar iets, van Horizon bijvoorbeeld. Horizon, dat kennen jullie nog wel. Die staat uh, volgens mij niet binnen de iTunes. Um, maar of je die makkelijk kan invoeren, uh, die link binnen die podcast app, dat weet ik niet. Want ik heb bijvoorbeeld nog Xfeed, dat is gewoon een gratis uh, RSS-lezer. En die haalt die uh, uitzendingen wel elke dag binnen. Maar dat moet je dan wel handmatig doen. Nou, nog een optie die je kan bekijken. Uh, wat betreft uh, deze uh, RSS-feed voor de podcast van de van, uh, van iHeart. Uh, ja, die eerste wel. Uh, ik moet hem alleen nog even aanmelden bij de iTunes. En uh, nou, misschien ook wel een goede om als huiswerk voor volgende week in ieder geval geregeld te hebben. Maar wat is de RSS-link dan? Want dan zou je hem ook uh, in zo'n X-feed, wat ik dan toevallig heb, uh, kunnen invoeren. En dan kun je hem uh, handmatig binnen is. Ja, ik, uh, ik was even aan het kijken of je dan uh, zeg maar uh, de RSS feed moet hebben van waar ze allemaal op staan, of dat je ze uh, per uitzending hebt. Want volgens mij heb ik RSS aanstaan voor de website waar je ze uh, allemaal apart hebt staan, zeg maar. Dus uh, daar was ik een beetje aan het uitzoeken vandaar dat het ook nog niet gebeurd is. Ik weet nog niet hoe laat het is, maar nu we toch het over RSS hebben, uh, dat Flipboard, hè, dat gebruiken heel veel uh, mensen voor. Uh... ...om iets mooi te visualiseren en dan vooral die RSS-reders. Uh, uh, Flipboard is nou sinds de update toegankelijk met voice-over, toch? Ja, klopt. wordt gezegd. is ook een hele leuke app. Daar, uh, nou, misschien kan ik die ook de volgende keer doen. Wat ik daar ook zelf uh, weer uh, benieuwd naar ben... ...is inderdaad weer of ik uh, kan importeren eigen uh, RSS, -fieten, rss fieten Want... Dat weet ik niet of dat kan. Dus, maar uh, dat is ook een goede voor de volgende keer, lijkt mij. Flipboard. ja, een hele. Uh, hoe noem je dat? Een hele favoriet van, uh, van veel mensen, ja. Ja, op zich een hele visuele app. Dus uh, eerst uh, was het eigenlijk vanzelfsprekend dat die niet uh, toegankelijk zou zijn. En nu hebben ze hem toegankelijk gemaakt. Dus dat vind ik wel heel, uh, heel mooi dat ze dat hebben gedaan. Ondanks dat het gewoon uh, een beetje een uh, gevisualiseerde uh, tijdschrift uh, iets is. Klopt, het gaat natuurlijk uiteindelijk om de berichten, hè? niet zozeer om de foto's of wat dan ook. Maar kijk, uh, in Flipboard kunnen natuurlijk ook foto's en video's enzovoort uh, uh, worden bekeken. Dus ja, uh, inderdaad, je zegt het al, het is visueel erg mooi om te bekijken. <kijkt> uh, en het, uh, uiteindelijk is het ook niks anders dan een RSS feed reader. Ja. Uh, het is maar wat je wil. Nou mooi, we hebben in ieder, geval, uh, in ieder geval twee dingen die we voor de volgende keer hebben staan. Um, dat is dan de Flipboard en de podcast app van Apple. Um, laat gerust weten als je een ander wil hebben, gewoon naar de iAsk e-mail eventjes een, uh, een verzoekje sturen en dan uh, komt het ook in orde. Volgens mij is Tom er volgende week ook weer niet. Ik ga van de week even Tom bellen om te kijken hoe het staat met... Uh, hoe we het kunnen opvangen om in ieder geval de podcast er wel te plaatsen. Um, dus dat beloof ik bij deze. Uh, moet je nooit doen, weet ik. Maar oké. Okay. Heb ik nooit gezegd. Um, ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor uh, uh, vandaag weer uh, aan mijn zijde te staan. En mij uh, hier en daar een beetje te helpen. Erg fijn. En uh, ik zie jullie, de of ik hoor jullie de volgende keer. Doeg!